zes uur. Het NOS journaal. Lislod Thomasen. Nieuwe buitenlandse lening voor Griekenland. Opnieuw doden na vrijdaggebed in Syrië. En Rafael Nadal bereikt finale Roland Garros. <tieden>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 Normaal gesproken wordt dat gezien als het storten van afval... maar Atsma vindt dat de provincies vanwege de Ehek-bacterie... een uitzondering op die regel moeten maken. Oud-generaal Mladic wilde vanochtend bij zijn voorgeleiding niet zeggen... of hij schuldig of onschuldig is. Het was de eerste keer dat hij verscheen voor het Joegoslavië-tribunaal. Mladic zei dat hij de aanklacht nog niet heeft kunnen lezen... omdat hij te ziek is. Wel noemde Mladic de elf aanklachten tegen hem... want en monsterlijk... Hij wordt beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal gaat op 4 juli verder. In Jemen is president Saleh volgens de regering licht gewond geraakt bij een granaataanval op zijn paleis. Aanvankelijk waren er berichten dat hij was omgekomen, maar die werden snel tegengesproken. Volgens een woordvoerder van de regering heeft hij alleen lichte verwondingen aan zijn nek. De jemenitische premier en de voorzitter van het parlement zouden wel ernstiger gewond zijn geraakt. Ook zou een aantal lijfwachten van Saleh zijn omgekomen. Volgens de regering werd de granaataanval uitgevoerd door de invloedrijke Hachet-stam, die al weken in gevecht is met regeringstroepen. De aanval zou een vergelding zijn voor raketaanvallen op het huis van de stamleider, maar de Hachet-stam ontkent achter de granaataanval op het paleis te zitten. In Hoensbroek in Limburg zijn twee mensen om het leven gekomen bij een geweldsincident op straat. Een van hen, de, de 41-jarige vermoedelijke aanstichter van het geweld, werd doodgeschoten door een agent. De politie kwam in actie na een melding dat iemand op straat buurtbewoners aanviel met iets dat op een zwaard leek en een bel. Bij die aanval viel één dode. De politie schoot vervolgens op de dader die ook om het leven kwam. Bij het incident zijn verder twee mensen zwaar gewond geraakt. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in Hoensbroek. Het treinverkeer van en naar Schiphol komt langzaam weer op gang. Het werd eerder vanmiddag stilgelegd nadat een machinist het idee had dat er brand was in de Schiphol-tunnel. Na onderzoek van de brandweer bleek dat er niets aan de hand was. Het duurt even voordat alle treinen weer volgens de dienstregeling van en naar Schiphol rijden. Titelverdediger Rafael Nadal heeft de finale van Roland Garros bereikt. Hij versloeg in de halve finale de als nummer 4 geplaatste Brit Andy Murray... met 6-4, 7-5 en 6-4. Sinds 2005 heerste Spanjaard Nadal op het gravel van Parijs. Alleen in 2009 verloor hij een keer waarna Roger Federer de titel pakte. De Zwitser speelt later vandaag tegen de als nummer 2 geplaatste Novak Djokovic. De Servier heeft dit jaar nog geen wedstrijd verloren... en won dit jaar onder meer de greffeltoernooien van Milaan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 ANWB Verkeersinformatie files alleen bij Den Haag op de A12 Den Haag richting Utrecht voor het knopende Prins Klausplein 4 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen de knopen de Iepenburg en Kleinpolderplein 7. En 14 Den Haag richting Leidsendam voor de aansluiting met de A4 2 kilometer. Eerder vanmiddag was er een ernstige aanrijding op de N302 Enkhuizen Lelystad. De weg is in beide richtingen afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat blijft hij nog tot 7 uur dicht.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond. Voorzichtig optimisme in Duitsland. En Nadal speelt zondag de finale op Roland Garros. De tegenstander komt uit de partij tussen Novak Djokovic en Veder. Mark Brasser die kijkt ernaar. Mark, net begonnen. Ja, de partij is, is net begonnen. Het was mooi. Nadal toen hij gewonnen had van, van Murray. En zijn, zijn, zijn praatje op de baan, zei hij. Nou, u gaat zometeen kijken naar de wedstrijd tussen de beste speler van dit moment. Daarmee doelde hij op Djokovic. Tegen de beste speler aller tijden. En daarmee doelde hij op Federer. Mooie woorden van, van Rafael Nadal inderdaad. Er zijn twee games gespeeld inmiddels. Uh, Djokovic begon met severen, werd meteen gebroken. Nadal dus op een 1-0 voorsprong. Ja, Nadal leverde vervolgens of uh, Federer leverde vervolgens zelf zijn service in. En dus is het 1-1. Uh, Belangrijke wedstrijd natuurlijk voor beide spelers, helemaal voor Novak Djokovic. 41 wedstrijden, alle 41 wedstrijden dit seizoen heeft hij gewonnen. Als hij deze wint, dan evenaart hij het record van John McEnroe uit 1984. Dat staat op 42, die verloor toen in de finale in 1984 van, van Ivan Lendl. Dus dat is mooi dat dat ook dan tijdens Roland Garros kan gebeuren. Maar veel belangrijker nog, als Novak Djokovic deze partij wint... als hij de finale haalt, dan is hij maandag voor het eerst in zijn carrière... de, de, de nummer 1 van de wereld. En, en, en dan lost hij uh, Rafael Nadal ook, ongeacht uitslag van die, van die finale. Goed, twee games gespeeld, dus wedstrijd in evenwicht... Het is 1-1. Djokovic serveert en staat alweer 40-0 achter op eigen service. Dus breek kansen voor Federer. Hij geeft antwoord op de vragen, maar levert ook ongevraagd commentaar. Hij moest ook een paar keer worden afgekapt door de rechter. Radko Mladic, voormalig Bosnische-Servische generaal... verscheen vanochtend voor het eerst voor de rechters van het Joegoslavië-tribunaal. Verslaggever Matthijs van de Wiel Die volgt de zaak voor ons. Matthijs, er is de afgelopen dagen veel gezegd, ook veel gespeculeerd... over zijn gezondheid. Hoe ziek is hij?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 Hij werd stels, uh, zelfs steeds actiever naarmate de zitting vorderde. En uh, hij heeft wel het een en ander nog uitgelegd over zijn gezondheid uh, aan de rechters. Maar dat hebben we niet kunnen horen, want hij heeft gebruik gemaakt van het recht om dat achter gesloten deuren te doen. Zeg Matthijs, is die ziekte dan eigenlijk gewoon een smoesje? Het zou kunnen, het is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar ik had zelf het idee als ik hem naar hem keek dat hij zijn vechtlust niet kon onderdrukken. En dat, dat, hij werd steeds actiever. En vooral vanaf het moment dat hem gevraagd werd op een gegeven moment... of hij nou een samenvatting van de aanklacht wilde horen... of de hele aanklacht integraal voorgelezen. Toen zei hij, ik wil er geen letter van horen. Het gebeurde toch, het werd toch voorgelezen. En hij luisterde naar, begon toen ook van nee te knikken. Duidelijk afwerende gebaren te maken. En daarna noemde hij die aanklacht walgelijke beschuldigingen, monsterlijke woorden. Hij had nog nooit zoiets gehoord, zei hij. En aan het einde van de zitting nam hij nog een keertje het woord. En toen begon hij ongevraagd een hele tirade. Hij zei dat hij niks anders heeft gedaan dan zijn volk en zijn land verdedigen. Je hoort de tolk. Ik kan je vertellen dat ik mijn land verdedigd. Ik ben Radkom Ik heb niet Kroaten als Kroaten En ik heb geen iemand in Libië of Afrika I was just defending my country. Mr. Mladic, Mr. Mladic. Ja. Hij moest worden afgekapt door rechter Ori, Nederlandse voorzitter van de, van de Strafkamer. Want dit was er niet het uh, moment om dit soort uh, tirades te houden. Het uh, je hoort wel echt de strijdbare Mladic van vroeger. Hij zocht ook uh, oogcontact met de tribune. Hij salueerde zelfs een oude bekende die hij daar zag. Ja, bij eerdere rechtszittingen zag je dat er veel uh, ja, getraineerd werd. Kan je daar ook al iets uh, van zeggen? Probeert Mladic een beetje de boel te rekken? Zou zomaar kunnen. Het is niet uitgesloten, want hij heeft zelf geen enkel belang bij een snel vonnis. Kijk, nu zit hij nog onschuldig en uh, vast, uh, is er nog geen schuld uitgesproken. En zit hij in wat de beste gevangenis van de wereld wordt genoemd, samen met oude maten die hij weer is tegengekomen na al die jaren. Als hij straks eenmaal veroordeeld wordt, en dat is natuurlijk een grote kans dat hij veroordeeld wordt, dan moet hij maar afwachten waar hij zijn straf moet uitzitten. Mladic vroeg inderdaad ook al meteen om meer tijd. Hij wilde twee maanden extra om de aanklacht te bestuderen. Leren. ook al zijn dat maar 37 pagina's. Die tijd kreeg hij niet. Hij moet nu over een maand, want dat zegt, uh, zeggen de regels van het tribunaal... over een maand opnieuw verschijnen... om dan te verklaren of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht. Vandaag wilde hij dat nog niet doen. Toch was het niet een en al tegenwerker wat hij deed. Je herinnert je misschien inderdaad Milosevic, die niet te houden was. Die was alleen maar aan het voeteren tegen het tribunaal... wilde absoluut niet meewerken aan de procedures. Mladic moest ook een paar keer worden afgekapt. Je hoorde net het ene voorbeeld. Maar over het Algemeen lijkt hij wel mee te werken. Oké, okay, dankjewel. Matthijs. Matthijs van de Wiel was dat. Het onderzoek naar de EHEC-bacterie draait op volle toeren. Maar makkelijk gaat het niet. Er zijn in Duitsland inmiddels 18 mensen overleden aan de darmontsteking. 520 mensen hebben de zware vorm van de ziekte opgelopen. De Duitse onderzoekleider, professor Reinhard Bronkhorst, die denkt dat het aantal infecties lijkt af te nemen. Maar de cijfers laten dat nog niet heel duidelijk zien. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass etwas abflaut, aber die Zahlen geben das noch nicht eindeutig her. Ook ligt de professor de onderzoek- en behandelwijze toe. Die is deels gebaseerd op een al veel langer bestaand systeem. Sinds korte tijd is er een nieuwe behandeling... die te maken heeft met het immuunsysteem. En die passen ze nu toe op een grotere groep patiënten. We hebben eenmaal de plasma-austausch... die er al jaren aangezet die er al jaren wordt, aan de wenige gevallen die we bislang hadden. En dan is het brandneu, die antikörpertherapie... die in het immuunsysteem ingrijpt en uh, die nu ook eerstmalig een groter aantal van patiënten ingezet wordt. Wouter Berlijn is. Wouter Meijer is in Berlijn. Sorry, Wouter. Want als ik wel eens bedenkt, um, ik hoor hier een voorzichtige onderzoeksleider. Uh, het lijkt er wel op alsof er nog niet echt veel schot in zit. Nee, er is natuurlijk wel wat voor, vooruitgang. Eh, bijvoorbeeld dat onderzoekers de kiem van die bacterie hebben ontcijferd. Maar het probleem is dat het een heel zeldzaam soort bacterie blijkt... die nooit eerder zoveel slachtoffers heeft gemaakt. Waar dus ook geen medicijn tegen is, geen ervaring met behandelingen. Eh, er is wel wat optimisme, inderdaad, wat die professor vertelt... Hè, als je het immuunsysteem eh, probeert te verbeteren. Eh, dat wordt nu bij allerlei patiënten eh, uitgeprobeerd. Het probleem is alleen dat het bij sommige mensen wel werkt... en bij anderen niet. En dat artsen nou eenmaal graag statistische gegevens willen hebben... die willen kunnen zeggen, nou, bij zoveel procent. Werkt het. Ja. het kan nog weken duren voordat er dat soort gegevens beschikbaar zijn. Dus alle klinieken waar mensen nu met deze infectie worden behandeld... die wisselen dat natuurlijk in razendsnel tempo uit. Maar het zijn eigenlijk te weinig gevallen om daar iets serieus over te kunnen zeggen... of het nou wel of niet werkt. Ja, dan ben je deze week, uh, hebben we ook kunnen zien... Hè? Jou, uh, jouw televisiereportage in het ziekenhuis geweest in uh, Hamburg. Uh, wat is jouw indruk? Hoe ziek zijn die mensen? Ja, dat is heel verschillend. Het, het begint bij iedereen met hetzelfde. Nou, met, met heftige diarène, Er zit bloed bij. Daar kun je het aan herkennen dan gaan mensen naar de dokter. Uh, daarna is er meestal sprake van extreme slapheid, uh, stooringen van de waarneming... dus dat je gewoon niet meer weet waar je bent... of hoeveel tijd er al voorbij gegaan is. Um, en voor driekwart van de gevallen blijft het daar gelukkig bij. Maar als het heel ernstig wordt, krijgen mensen dat zogenaamde hus syndroom En dan gaat het veel verder. Dat moet, mensen moeten dan meestal op de intensive care. Uh, die vertellen dan inderdaad dat ze uh, uh, heel erg duizelig zijn. Die mensen krijgen uh, problemen met hun nieren, met hun hele afweersysteem. En uiteindelijk, nou ja, zoals je weet, zijn er nu ongeveer 18 mensen... Uh, in Duitsland alleen al aan overlijden leden. Um dus dan gaat het heel erg mis. Maar ik sprak ook een vrouw die inderdaad dat HUS-syndroom had gehad... en daarvan weer was genezen. Zij vertelde dat ze echt dagenlang verschrikkelijk slap was. Te slap als je in bed lag, kon ze niet eens haar hand bewegen. Ze had het gevoel, het was natuurlijk niet echt zo... maar dat ze ongeveer de helft van haar lichaamsgewicht kwijt was geraakt. Zo slap was ze geweest. En wat al die mensen natuurlijk ook vertellen... is dat het heel raar is om ziek te zijn van iets... waarvan je niet weet hoe je het hebt opgelopen, van wie of wanneer. Nee, nou ja, daar probeert nu de Duitse overheid... Uh, vooral uh, voorlichtingscampagnes op los te laten. groenten wassen, uh, ook uh, dat soort uh, dingen allemaal uh, lukt dat is de voldoende uh, voorlichting dragen ze de boodschap goed uit? Nou, het probleem is dat die voorlichting steeds verandert. Eerst was het heel erg algemeen. He, rauwe groenten, maar ook je moet opletten met rauw vlees en rauwe melk. Toen leek het erop dat het die beroemde Spaanse komkommers waren. Toen kon je daarvoor waarschuwen. Nu is het weer veel algemener geworden... omdat het waarschijnlijk toch al heel veel soorten groenten kan liggen. Dus er is geen duidelijke campagne met, met posters of folders... die je kunt verspreiden. En waar precies op staat in tien punten wat je wel en niet moet doen. ze dus dus gebruiken Over het algemeen gebruiken politici en nu de, de interviews in de media... om iedere keer dan toch nog even te zeggen wat je dan wel en niet moet doen... Maar de hulpeloosheid van de overheid, die ook niet weet waar ze nou precies mee te maken hebben... blijkt natuurlijk toch vooral dat het iedere keer maar blijft bij dingen als handen wassen... en zorgen dat je geen uh, ongekookte groente eet. Dat zijn toch wel hele algemene dingen, terwijl het aan iets heel specifieks moet liggen. Maar niemand weet waaraan. Nee, Precies, het onderzoek gaat verder en iedereen zoekt met mannenmacht. Dankjewel Wouter. Wouter Meijer was dat vanuit Berlijn. Straks onze verslaggeester Karin die komt vanuit Hoensbroek. Er was vanmiddag een heel vreemd, maar wel een zeer gewelddadig incident. Bij de A-WB zit Jolanda van der Velde. Ze kan Den Haag bijna niet uit, maar verder Jolanda? Verder gaat het hier prima hoor. Lekker koel cool in mijn studio. Nee, korte files Bert op de A12 Den Haag richting Utrecht... bij eh, en Prins Klausplein 4 kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 5. En op de N14 Den Haag richting Dam voor de aansluiting met de A4 2 kilometer... De N302 Enkhuizen Lelystad is in beide richtingen nog dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Hoe ernstig ook het geweld tegen ze is, de demonstranten in Syrië blijven de straat opgaan. Massaal wel te verstaan, en ook deze vrijdag weer. Het dertienjarige jongetje Hamza, gemarteld en gedood, die lijkt het vuur van het protest verder te hebben aangewakkerd. Zijn portret werd in veel steden meegedragen. Onder meer door duizenden mensen in de stad Hama, 30 jaar geleden toneel van een zwaar bloedbad. En naar het zich laat aanzien, greep de regering daar vandaag ook weer keihard in. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daarbij veel doden gevallen. Mogelijk meer dan 30. Uit verschillende steden kwamen weer amateuropnames binnen. Bijvoorbeeld deze die we u gaan laten horen uit de plaats Amuda. Demonstranten schreeuwen vertrek, vertrek en wij willen het regime omverwerpen. De demonstranten hebben spandoeken bij zich waarop staat... Syrië is vrij en hij die zijn volk vermoord is een verrader. We praten door over de situatie vandaag in Syrië met Marjolein Wijniks. Ze is midden specialist van IKV Pax Christi en woont in Amman. Goedenavond. Goedenavond. Vandaag lijkt het wel alsof het extra grimmig was in, uh, in Syrië. Wat is het beeld wat u uh, heeft? Ja, dat klopt. Um, ik had verwacht inderdaad dat de, dat de demonstraties vandaag groter zouden zijn dan eerder. Uh, deze week was er heel veel woede over dat jongetje, Hamza, die noemde het al. En um, ook was er de afgelopen twee dagen een grote conferentie in Turkije van uh, oppositieleden uit Syrië... En uh, ja, dat was ook echt een steun uh, in de rug voor de mensen binnen Syrië. En we wat we horen dus vandaag is dat de protesten heel groot zijn. Alleen is al de hele dag het internet overal uit de lucht. Yeah. Dus uh, er komt hier en daar wat naar buiten via ooggetuigen... die bijvoorbeeld met El Zira praten via de telefoon. En uh, ja, via de coördinatiecomités. Ja, want dat, dat het internet uit de lucht is, hè, dat bericht kwam vanochtend... of in de loop van de dag eigenlijk uh, naar buiten. Dan hou je je hart vast en denk je... oh jee, het regime zal toch niet vandaag terug gaan slaan. Precies, dat, uh, dat is inderdaad, uh, aan de ene kant was het, uh, was, was het een, uh, een teken misschien dat ze bang waren dat de opkomst heel groot zou zijn voor de pro demonstraties. Aan de andere kant was het een teken dat ze inderdaad misschien hardhandig zouden gaan optreden. En we zien inderdaad dat het, ja het lijkt weer een hele bloedige dag te worden. Ja. Nou, ja, want beide is het geval. Er is een grote opkomst geweest en er is uh, massaal geschoten ook uh, door de autoriteiten. Ja, dat klopt. Um, ooggetuigen uit Hama zeggen dat er uh, zelfs met machinegeweren op demonstraties is geschoten. En er was een man op uh, de vanmiddag, een ooggetuige, en die vertelde huilend dat um, hij uh, dat, dus dat ze allemaal had zien gebeuren. Dat, hij zei dat er honderdduizend mensen op straat waren. Ja, dat weten we natuurlijk niet of dat zo is, maar er waren in ieder geval heel veel mensen op straat. En hij zei ook dat ondanks het schieten de mensen niet van de straat af gingen. Hij zei, we gaan niet meer terug. Ja, dat tekent een beetje de situatie. Dat de bevolking misschien wel zo geraakt is... dat ze denken, erger dan dit kan het niet meer. Precies, ja. En er komen nu ook uh, berichten naar buiten uit Hama... dat dus de bevolking nu uh, het, het ziekenhuis aan het beschermen is. Uh, dat ze de veiligheidstroepen er niet in laten. En de veiligheidsdiensten en de knokploegen en alles. Dus ja, wat er precies allemaal aan de hand is... is blijft natuurlijk gissen. Dus het blijft afgaan op de, de paar berichten die naar buiten komen... Maar... Het lijkt erop dat het uh, wel weer een, een keerpunt is, ja. Want opmerkelijk is dus wel het internet afgesloten. Maar um, blijkelijk valt het toch nog wel te bellen... gewoon via de ouderwetse telefoon met Syrië. Ja, dat, uh, dat schijnt uh, hier en daar moeilijk te zijn. Maar het schijnt toch ook gewoon te lukken. Ik heb het zelf niet geprobeerd. Maar er zijn uh, steeds mensen via telefoon... Uh, gewoon op Al-Jazeera en op al Arabië en alle, alle satellietzenders te horen, Ja, ja. Goed, de conclusie is wel heel vervelend. Weer opnieuw een bloedige vrijdag in Syrië. Ik dank u wel dat u ons te woord heeft willen staan. Marjolein Weinings van IKV Pax Christi. Gaan we naar Nederland, naar Hoensbroek. Er zijn twee doden en twee gewonden te betreuren in het Limburgse Hoensbroek. was sprake van een buurtruzie. Karin Alwertz is daar. Uh, Karin, wat wij weten tot op heden is dat een man zou met een bijl mensen hebben uh, aangevallen. Uh, jij loopt daar rond. Wat is het verhaal wat jij daar hoort? Nou, hier is in elk geval ja, veel opwinding. Kun je je voorstellen, mensen die op straat staan te roken, staan na te praten. Sommige mensen hebben wat gezien, andere niet. Er wordt wat gespeculeerd over de slachtoffers, want er zijn twee slachtoffers gevallen. De dader is gedood door de politie uiteindelijk. En die had eerst daarvoor zelf met een zwaard een man doodgeslagen. Um, wat ik hoorde van een van de buurtbewoners is dat het een vrij rumoerig buurtje is... waar wat drugsverslaafden uh, wonen, waar wat mensen wonen met psychische problemen. Uh, een buurtje wat uh, niet als heel erg uh, ja, prettig bekend staat in Hoensbroek... is wat een van de buurtbewoners tegen mij zei. En ik sprak net een ander die overbuurman was van de dader. En die vertelde me het volgende. Nou, ik zag gebeuren. Ik was met een schoot op thuis. Ik denk het is mooi mooie week. Ik ga nog even weg. En met dat ik het paardje achter hem uitkomt, liep hij met twee vakkers. Ik steek alles in brand hier, zei hij. Maakt dat je wegkomt, zei hij tegen mij, steek je ook in brand. Maar ik was het was pet... iemand die u kent? Ja, die woonde me tegenover. Hoe heet hij? Dat weet ik niet. En uh, toen wou ik met de schoenenbuur weggaan, maar ik denk, gaan we niet terug voor het petje te halen. Dan ik vertrouwde niet. Toen hoorde ik de politiewagen aankomen. En met dat de politiewagen komt, komt hij aangerijmd met die vakkers op de pistes Hij zei, die politie staan alleen maar we schieten je dood. Dan zegt hij, ik steek jullie in brand, Zet hij. Ja, en toen gingen mensen die de politie kwast in een keer blijven en dat die weer schot zijn En bedreigde hij de politieagent ja, op dat zeker? moment? Ja, ja, hij was er bedreigd met de dood. Dat heb ik gezien, ja. Goed, dat is een getuige die heeft gezien wat er gebeurd is. De politie onderzoekt natuurlijk nu uh, de zaak. Ook natuurlijk het feit of de agent de dader inderdaad zou hebben doodgeschoten. Wat vertelt de politie er daar trouwens op dit moment zelf over? Bert nou, die heb ik net, uh, van Klaveren van de politie, heb ik net even gesproken. Die stond bij die straat, die uh, begrijpelijkerwijs is afgezet vanwege het onderzoek. En hij vertelde het volgende. Voor zover we nu weten is er een uh, man op een bepaald moment in de laagstraat naar buiten gekomen met een, uh, een fakkel. Hij wilde een aantal in de buurt in de brand steken. Daarbij uh, stuitte hij op een aantal buurtbewoners die dat niet zo prettig vonden. De man had ook blijkbaar een, een soort zwaard bij zich en een bijl. Uh, hij is vervolgens uh, op een aantal mensen gaan inslaan. Waarbij uh, een van de buurtbewoners is uh, overleden. En twee mensen zwaar gegrond zijn geraakt. Inmiddels is vast de politie gearriveerd. Die probeerde hem te kalmeren en te zeggen om toch vooral zijn spullen neer te leggen. Dat uh, weigerde die en uiteindelijk hebben ze uit noodweer hem moeten neerschieten. En wat is er bekend over uh, de dader? De dader is een 41-jarige man hier uit deze straat, uit Hoesenbroek. En wat is er bekend over de slachtoffers? Wat mag u daarover zeggen? Nou, het enige wat ik kan zeggen zijn hun leeftijden. En die uh, dodelijke slachtoffer is 52 jaar. En de twee zwaargewonden zijn 48 en 50 jaar. Mannen vrouwen? Allemaal mannen. De politie zelf werd bedreigd door die man met zijn zwaard. Ja, dat, uh, althans dat uh, zeggen diverse getuigen. En, en daar gaan wij uh, volgens nog wel vanuit. Ja, ja Karin, um, dat is de politie. Um, hoe gaat het nou verder? Want meestal is het zo dat als de politie er zelf bij betrokken is, dat een andere organisatie, een andere politieorganisatie, dat onderzoekt. Precies, de Rijksrecherche is inmiddels ingeschakeld... omdat natuurlijk de politie nu ook voorwerp van onderzoek wordt... omdat zij de dader hebben neergeschoten, doodgeschoten. En ook uh, de woordvoering wordt nu overgenomen door uh, het Openbaar Ministerie. werd van Klaveren uh, zei van... ik mag je nog net even te woord staan, de man die we net hoorden... maar zometeen is het OM aan zet. Dus daar ga ik zometeen nog even luisteren. Oké, okay, dan horen we dat later van jou. Op deze zender Roland Karos, dan uh, Djokovic tegen Federer. Mark Brasser, eerste set. Ja, bijna een uh, half uur gespeeld... 27 minuten om precies te zijn. En het gaat vrij traag. Het is 2-2 en 30 gelijk. Net een heel erg lange service game van Novak Djokovic. Bij een stand van 1-1. Djokovic die 40-0 achterkwam op eigen service. Nou, hij maakte het gelijk tot 40 gelijk. Voordeel, nadeel. Hij kreeg uiteindelijk 4 breakpoints tegen in die game. Maar hij overleefde ze alle vier, Terwijl Rochevedere nu een geweldige pazing slaat. Vandaar het, het applaus. Maar Djokovic, ja die hield die service game. Hij kwam op 2-1. Federer maakte vrij snel gelijk dat wel. Maar ja, de rally's zijn lang, de games zijn lang. En dus uh, wordt er, uh, ja, duurt het wel eventjes voordat deze partij gespeeld is. Het is te hopen dat die afgespeeld kan worden als het een hele lange vijfzetter wordt. Ja, tot ongeveer half tien kan er gespeeld worden. Dus dan hebben ze nu nog zo'n drie uur. Het is wel leuk om te zien dat er nu het finale weekend zeg maar, in aantocht is. De belangrijkere partijen gespeeld worden. Dat ook het, het publiek wat belangrijker komt. We zagen net de Mexicaanse actrice Selma Hayek bijvoorbeeld in, in, in het publiek zitten. En ook in het gevolg van Roger Federer. En dat is wel grappig. Daar ...zit Anna Wintour. Anna Wintour, de hoofdredactrice van de Amerikaanse Folk. Zij geeft Roger Federer wel eens kledingadvies. Nou, we, hebben, we hebben het deze week nog niet gezien... ...maar nu zo voor deze halve finale komt Anna Wintour... ...die komt dan wel eventjes naar Roland Garros natuurlijk ook... ...om gezien te worden, want ze, zo is ze wel. Zo werkt dat ook. Eh, zo werkt dat dan. Ja, het, het, het, Er wordt van haar gezegd dat zij een model stond voor... ...The de, de Devil Wears Prada, dat ja. boek over... Hè, dat, ...dat was Anna Wintour. Nou ja, lees het boek en, en, en we weten en de hoe film. de vrouw een beetje in elkaar zit... ...of kijk de film inderdaad. Zij zit dus in het gevolg van Roland Roger Federer en, en uh, ik vraag me af of ze de hele partij uit gaat zitten... Hoor als het een hele lange vijfzetter wordt, maar goed. Het is 2-2 verder gelijk. Novak Djokovic is geveerd, slaat een ees en komt dus op, uh, op voordeel. Het gaat langzaam, ze zijn aan elkaar gewaagd. Breaks al gezien ook, over en weer. Dus uh, nou ja, hoop op een, een mooi gevecht. Goed, u kunt de afloop daarvan. Natuurlijk, hier blijven volgen, hier op Radio 1. Want Mark blijft op zijn post. Kasper, Kasper Kooij gaat zo direct uh, de avondspits uh, presenteren. Kasper, waar ga je het over hebben? Ja, goedavond Bert. Drank, drugs, seks of porno en ook nog eens sociale media als Facebook inderdaad. Dit zijn allemaal verslavingen. En niet schrikken, want dit neemt onder personeel uh, toe. En zorgen voor een ongewenste kostenpost bij ondernemend Nederland. Dat zo bij WN als avondspits. En dan ook aandacht voor een applicatie voor als je even niets te doen hebt. Dat, tot zo, naar het journaal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 Een crematorium in Uden is vanmiddag ontruimd nadat er iets mis was gegaan bij een crematie. Tijdens een plechtigheid werd een kist in de verbrandingsoven geschoven, maar bleef halverwege steken en vatte vlam. Doordat er veel rook vrij kwam, is het gebouw ontruimd en ging de plechtigheid buiten verder. Het vuur kon snel worden gedoofd. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Grote verschillen vandaag, want in het uiterste noorden van het land... tegen de Waddenzee aan werd het maar 17 graden. In de grote delen van de Zuid-Nederland zelfs 27. Nou, dit soort verschillen hebben we morgen waarschijnlijk ook wel weer. Verder veel zon vandaag, en dat betekent voor vanavond ook... dat we een heerlijke avond tegemoet gaan, wel met dalende temperaturen. Vannacht uiteindelijk naar een graad of 12. Het zou wat nevelig kunnen worden. Dan starten we morgen weer met volop zonneschijn... en dan schiet het kwik weer omhoog in het noorden van het land... tussen de 20 en 24 graden. In het zuiden graden. 25 tot 28, misschien wel 29 in Limburg. Het blijft lang zonnig en laat op de dag neemt dan geleidelijk de bewolking wel wat toe in het zuiden. Verder staat er een stevige noordoostenwind, matig tot vrijkrachtig 3 tot 5. Dan zondag steeds meer bewolking en van het zuiden uit neemt ook de kans op buien toe. Het zou wat kunnen omweren en het kan echt wel eventjes flink gaan plensen. Noord-Nederland blijft het langst droog. Maandag overal wat regen, maar of dat een eind aan de droogte brengt, ik denk het niet. Aan Verkeersinformatie, er staan nog files op de A12 Den Haag richting Utrecht voor knopen Prinsklausplein 4 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam voor het knopen Kleinpolderplein 3. En op de N14 Den Haag richting Leidsendam voor de aansluiting sluiting met de A4 2 kilometer. Eerder vanmiddag was er een ernstige aanreding op de N302 Enkhuizen richting Lelystad. De weg is in beide richtingen nog dicht vanwege technisch onderzoek. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Kasper Kooij. Online kortingsbonnenbedrijf naar de beurs... en apparaten onbruikbaar door nieuwe internetadressen. Ondernemers zijn blind voor de verslavingsproblemen van hun werknemers. Veel bedrijven worden hierdoor opgescheept met onnodig hoge kosten. Goedenavond, live vanaf de redactie in Amsterdam is dit WN als avondspit. En ik zeg ook goedenavond tegen Dick Trubendorver. Goedenavond. Goedenavond. School. U bent van uh, Crisis Care. Dat was... En u weet wat het kost, hè, deze verslavingsproblemen. Dat kost een hele hoop geld... Uh... Met name heb ik op dit moment eens gekeken naar wat het zowel de werkgever zou kunnen kosten. En dan kom je toch tot een heel substantieel bedrag op jaarlijkse basis. Alhoewel ik wel eerlijk moet erkennen dat gezien het feit dat het een nieuwe verslaving is, we niet alles in kaart hebben. Nee. Maar uh, je kunt wel een slag in de lucht slaan hiermee. Maar hoeveel dan? Nou, ik denk dat als gemiddeld een werknemer, uh, laten we zeggen 12,5% per dag uh, online zit met Facebook. Waar je al gauw zit als je elk uur bijvoorbeeld 5 minuutjes. Uh, Twitter of Facebook... Uh, dat je een 12,5% productieverlies hebt. Ja. Dus dat is een hele hoop geld. Maar ja, ik zit ook eens op Facebook. Uh, moet ik me dan zorgen maken over mezelf? Uh, niet noodzakelijkerwijs, niet meteen. Maar we weten in algemene zin dat een 10% van de bevolking uh, in uh, meer of minder mate vatbaar is voor het oplopen van een verslaving. Ja. En uh, het gaat met name om die 10% die daarin uh, kan doorslaan. En die zou zich dan uh, daarom zorgen moeten maken natuurlijk. Ja. Uh, maar in meer brede zin is het ook zo dat het uh, op dit moment uh, redelijk normaal lijkt om uh, bijvoorbeeld een smartphone op de werkvloer mee te nemen... en daar regelmatig is eventjes uh, de Facebook te bekijken. Nou ja, ik krijg automatisch meldingen van Facebook op mijn telefoon binnen bijvoorbeeld. Nou, kijk eens aan. Uh, en ik weet niet wat de baas daarvan vindt... maar als die elke keer bekeken moeten worden... dan is dat op een gegeven moment een tijdrovend karweitje, denk ik dan toch wel. Die misschien kan conflicteren, en ik zeg heel voorzichtig misschien... maar ik denk eigenlijk misschien wel zeker... Uh, dat die kan conflicteren met de werkzaamheden. Ja, ja, er zijn ook mensen die roken op het werk, hè? Die zijn er ook. Er uh, is ook een verslaving, zoals u uh, weet. Ja. Uh, dat, dat kost ook geld. Dat kost niet alleen uh, de persoon zelf zijn gezondheid. Maar de baas uh, die levert daardoor ook natuurlijk uh, een stuk productiviteit in. Ja, dus zijn er, in zijn dat er dat branches echt... aan te wijzen waar dit nou het meest voorkomt? Uh, ik denk zelf uh, dat je op dit moment nog niet kan spreken van nou in die en die branche komt het het meeste voort. Ik kan me wel zo voorstellen dat uh, daar waar grote getalen jonge mensen met name uh, samenwerken, creatief samenwerken met een redelijk grote mate van vrijheid. Ja. Uh, dit soort zaken wat vaker uh, voorkomen dan uh, in andere settingen. Ja, Maakt het dan nog uit of de werknemers uh, laag of hoog opgeleid zijn? Uh, ik, zou, ik zou zeggen uh, uh, gemiddeld tot hoog. want die uh, relatief uh, vaker participeren in dit soort activiteiten. Ja, um, want uh, wat, uh, wat, uh, wat moet ik daar nou mee als baas zijnde? Ik merk dat iedereen op, uh, op sociale media zit of ik merk dat uh, een, een, een werknemer van mij een drugsverslaving heeft. Wat moet ik dan doen? Je moet er wat mee. En uh, ik uh, zelf denk dat, uh, we, we zien het met alcohol om die parallel van verslaving toch even wat breder te trekken. We hebben Op jaarlijkse basis hebben we 3,5 miljard wat het ons kost als werkgevers uh, aan alcoholgerelateerde problematiek. Uh, deze verminderde productiviteit die van 10 tot 20, misschien wel 25 procent oplevert, kost dus eigenlijk. Uh, daar moet je wat mee. Dat ja. is duidelijk. Uh, daar moet je niet in gaan hobbyen. Ik denk dat je dan uh, ter zakenkundige arbo... Uh, specialisten in huis moet halen of uh, een, een, een verslavingskliniek die daarmee bezig is en die daar verstand van heeft. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat het moeilijk is, want uh, uh, bijvoorbeeld een alcoholverslaving, uh, uh, werknemers zullen wel geen geheim laadje hebben waar een fles in ligt, maar uh, die avond ervoor wel flink uh, uh, uh, zich hebben ingedronken. Wat, wat doe je daartegen? Want dat is privé -tijd. Oh, dat is een hele goede vraag. Dat is misschien nog wel moeilijker te traceren... dan een internetverslaving. Hè? Want daarbij kun je dus uh, fysiek zien... of iemand met ja. een smartphone bezig is... of uh, dat die bij wijze van spreken vaak op het toilet zit. Uh, het drinken en het indrinken... en het doordrinken thuis... Uh, wat het dus wel degelijk nog na ept op de werkvloer, dat is veel moeilijker in taart te brengen. Maar er zijn een aantal signalen, die kun je gewoon benoemen. Ja. Als zijn signalen van mensen die dus een probleem hebben met alcohol uh, maandag en dinsdag laat komen of afwezig melden. Dat is er bijvoorbeeld eentje, dus een hele belangrijke. Vaak naar het toilet gaan, uh, moet swings hebben, uh, wat minder verzorgd in de rond te lopen. Dat zijn allemaal indicaties die je op een gegeven moment kunt klassificeren als mogelijk een verslavingsprobleem met alcohol ja. nu heb ik ook een uh, verslaving oh. uh, even eerlijk zijn ja. namelijk mijn werk heb ik nu ook een probleem uh, niet alle verslavingen zijn noodzakelijkerwijs een probleem oh. we, we kennen meer excessieve gewoonten zoals het excessief beoefenen van sport dat leidt toch misschien is dat zelfs wel een randwaarde voor het behalen van uh, waanzinnige prestaties ja maar ook blessures uh. natuurlijk pardon en en ook blessures natuurlijk en dan zit je als werknemer ook weer omdat uh, elke vorm van excessiviteit uiteindelijk natuurlijk toch op de een of andere manier uh, een prijskaart geeft. Heel goed, ik hoor de wind. Uh, tijd om af te ronden. Hartelijk bedankt. Dick uh, Trubbendorfer van Crisis Care. En dan gaan we door naar Peter Six, beleggerstrainer bij uh, Alex Vermogensbank. Goedenavond. Goedenavond, Kasper. Met uh, jou bespreken we de beursdag van vandaag, de Ajax. Uh, een beetje, beetje in de min. Eindigt op 340 punten. Het was vandaag belangrijk uh, cijfernieuws uit, uh, uit Amerika. Het ging om banencijfer. Uh, dat ja, viel tegen. Het viel tegen. Ja, het werkloosheidspercentage had moeten zakken naar 8,9 procent. Dat was de verwachting. Maar het liep op naar 9,1 procent. En hiermee is meteen wat twijfel gevoed bij de economen... hoe het gaat met het economisch herstel in Amerika. Ja. Uh, dit, is, dit is een cijfer dat geeft toch wel aan... dat het misschien minder goed gaat dan we eigenlijk willen... Ondanks het feit dat er natuurlijk heel veel geld in die economie is gepompt. Nou ja, vorige maand uh, vielen die cijfers mee. Ja, klopt. Het is ook de eerste eh, echte daling weer sinds, sinds een diep een aantal maanden ging het eigenlijk goed. Ja. En juist dat, dat voedt weer de twijfel van gaat het echt wel zo goed. Als ik nu kijk naar de Amerikaanse beurs, heel op het laagste punt geopend. En die, die staat nog wel wat in de min, maar die loopt toch alweer op. Even naar, even naar Griekenland, want we hoorden het net al in het, het NOS-journaal. Uh, krijgt de volgende 12 miljard euro hè, van, de, van de noodlening uh, uh, van Europa... en het uh, Internationaal Monetair Fonds. Het gaat om een totaalbedrag van 110 miljard. Uh, ze zijn eruit wat betreft de verkoop van staatsbedrijven en bezuinigingen. Ben jij ook overtuigd? Um, nou, als je kijkt naar het bruto nationaal product van Griekenland... dat is uh, ongeveer, dat is wat minder dan van Nederland, ongeveer 230 miljard. In Nederland zit het op 600 miljard. Dan gaat het natuurlijk over hele grote bedragen. Um, kijk, eigenlijk wil je natuurlijk een structurele oplossing. Ik denk dat de markt die ook wil. Hè, gaan we nou afstempelen of niet? En ik denk dat je eigenlijk die pijn moet nemen... en zeggen, we gaan afstempelen en we moeten... ...verlies nemen, zoals dat ze mooi heet in, uh, in handelaren jargon... ...en van daaruit weer gaan bouwen. En dan moet je kijken welke assets heeft Griekenland... ...om zeg maar, die economie een impuls te geven. He, want zolang je eigenlijk met die schuld achter je bezig blijft... ...die kun je wat mij betreft niet terug gaan betalen. Dus je zult daar gewoon verlies op moeten nemen. Tegelijkertijd wil je ze ook niet uit de euro hebben... Nee. Dus dat is, dat is een lastig pakket. En ik, ik hoop dat daar gewoon eens een keer een structurele beslissing in genomen wordt. Zodat we weer verder kunnen. En dat is een beetje wat ontbreekt denk ik op dit moment. Nog even kort. Ik uh, hoorde vanochtend dat het internetbedrijf Groupon naar de beurs gaat. Dat is een, een kortingsbonnenbedrijf. Hè? Ja. Um, vind jij dat ook zo spannend? Een internetbedrijf dat het weer gaat proberen? Um, goede zaak denk ik. Bij Groupon zou ik heel voorzichtig zijn. He, ze hebben in het eerste kwartaal van dit jaar hebben ze 650 miljoen omzet behaald. En het heeft geresulteerd in een verlies van 50 miljoen. Het bedrijf heeft nog nooit winst gemaakt. Daarbij zijn er heel veel concurrenten opgestaan. Ja. Ze hebben een businessmodel dat heel makkelijk te kopiëren is. Het, is wat mij betreft, um, het zou voor mij een spannende exercitie zijn. Ondanks zeg maar, de, de hele hoge notering van LinkedIn bijvoorbeeld... Ja. Uh, zie ik daar veel meer substantie in. Ja, want dat dan, zijn andere, dat zijn klanten die bereid zijn om, om daarvoor te betalen. Nou ja, ik zou me voor kunnen stellen, als ik als zakelijk gebruiker of als professional op LinkedIn zit... en het is nu gratis, er zijn wel premium accounts. Ja. Maar dat je zelfs de meest basale eh, dienstverlening van LinkedIn... als je zegt van joh, ik wil daar vijf daar dollar per jaar voor hebben... als ik makkelijk kan betalen, zou ik dat prima vinden. Nou, als 100 miljoen mensen dat vinden, dan praten we over een half miljard dollar. Peter Six, ik moet je afronden of mijn eindredacteur wordt boos. We <laughs> moeten door. Uh, Peter Six van Alex Vermogensbeheer, uh, bedankt. Zo dadelijk, Marktplaats staat binnenkort vol met onbruikbare routers. Maar eerst de droogte. Het gebrek aan water betekent lange werkdagen voor schippers... die minder kilo's mogen vervoeren. Dus is het extra druk op het water. Benals Wiegenhengemer ging naar Sluis Eefde... om een bezoek te brengen aan de controleur van de scheepsnelweg. Prachtig spektakel natuurlijk, dit. De wonderen van de techniek. En uh, die techniek wordt aangestuurd door de sluismeester. En die zit hierboven. En dat is uh, Willem Nijenhuis. Dag, meneer Nijenhuis. Alles onder controle? Jazeker, ja, zeker. ik valt allemaal best nog mee vandaag. Wat, wat zie ik nou hier in, in die sluis liggen? Ik heb op het moment heb ik een, een dotmoeder in de sluis liggen die uh, vervoert zout naar leverkoers. En uh, ja, op het moment is uh, een beperking met de, uh, met de diepgang van de schepen, want de ijzer staat enorm laag. We maken ook gebruik van de voorsluis. Dat is eigenlijk een. een, een... Moet u zich voorstellen, een sluis. Is die daar? Ja, ja, ja. een sluis. Da, da, da... Uh, breng je de, de schepen van een lagere waterstand naar een hoge waterstand. En op het moment, we hebben een drempel bij, uh, bij de benedendeur van 3 meter NAP. En daar liggen we ruim onder. Dus ik heb hier de, de beschikking over een voorsluis. En dan kan ik de schepen een meter extra omhoog tillen. anders zouden ze vastlopen. En u vertelt het op een heel rustige toon. Ik heb niet de indruk dat bij u de paniek is toegeslagen. Nee, dit, dit is voor ons routine. Ja. Maar toch, routine is het niet dat het nu zo extreem droog is. Nee, nee, nee, nee. Dit komt uh, inderdaad normaal gesproken. hebben We aan het eind van het jaar hebben we de eventuele droogteperiode. En dit jaar is het al in het voorjaar. En uh, de Dortmunder, daar had we het net over, die vervoert zout. Wat komt u nog uh, meer voorbij? Eigenlijk alles. Uh, van van, van uh, grote passagiersschepen. Die hebben we laatst ook gehad. De Zwitserland 2 was hier een keertje met 120 passagiers aan boord. Dat is een mooi moment dan. Dat is heel interessant. Ja? Het is echt heel... Was, Echt uniek, het is twee keer voorgekomen. En ja, heel apart is dat. Ja, en wat komen we tegen? Klassen Rijn 5 schepen? Ja, 5A's is dat. Dat is 110 meter x 11 meter 40. Dat is de maximale maat die hierop kan. Ja, en de kleinste die hier komen, dat is buiten de recreatievaart. Dat zijn de zogenaamde spitsjes. Dat is de Franse maat, 39 meter lang. Ze hebben helemaal geen last van de drogen. Jawel, jawel. Ook. Want ze kunnen niet met de vracht meenemen die ze mee moeten nemen. in verband met de waterstand. Treft u hier dan, hieronder, uh, gefrustreerde schippers aan? <laughs> dat is een gevoelig thema. Uh, laten we het zo zeggen, ze zijn extra druk. en ze zijn inderdaad een beetje gefrustreerd. dat overal ook lange wachttijden zijn. En het kan hier zelfs in Eefte, kan dat, uh, Sluis Eefte, kan dat oplopen tot vijf, zes uur wachttijd. Ze blijven toch nog wel vriendelijk naar u toe? Oh, soms niet, maar nee? we lossen het op. We lossen het op, ja zeker. Ja. Oh, wat zegt u dan? Je merkt, je merkt echt de frustratie. Nou ja, we lossen het op. We moeten de humor ook maar inzien. En we doen allemaal wat we kunnen. U bent een man die grapjes verkoopt? Ja, wat moet, je anders? wat moet je anders? Droogte bestrijden met humor. Droogte bestrijding met humor, ja. ja. Dit is dus de controlekamer. Ja. Dus allerlei beeldschermen. Wat is nu, ten tijde van droogte, het belangrijkste scherm? Waar kijkt u erg vaak naar nu? Die, de waterstand. De waterstand, de meest links. Nou ja, en dan heb ik daar nog een schermpje staan. Direct naast die. Dat is de informatie van de scheepvaart die ik uh, te verwachten krijg. En het schermpje daarnaast is de bediening van de sluis. We doen eigenlijk alles met, uh, met een muisklikje. Dat is ook raar eigenlijk, hè? Ja. Het is ook een grote mechanica. De dingen. Die, die deur bijvoorbeeld weegt 62 ton. Met mijn linkerwijsvinger til ik hem op. <laughs> Heel apart. Maar ik moet hem even openen, want uh, ja, precies. het werk gaat gewoon door. Ja. Zal de dorp fijn vinden, denk ik. Oh. Ja, ja. De wil dit hoort er gewoon bij? De skipper wil natuurlijk verder, ja. hè. Ja. Ik kan dit buiten even aanschouwen, geloof ik, nu? Hè? Ja, zeker. ja, zeker. U doet dat niet meer voor u is klus? Dit is voor mij helemaal... Ja, af en toe loop ik naar buiten, van. Want... Uh, de pleziervaart daar hebben we ook vrij veel mee te maken. en Het warme weer komt er weer aan en ja, is er eigenlijk al sinds, sinds weken. Dus die zitten ook weer in het koken. Die hebben de neiging om altijd in de dode hoeken te kruipen. Dus dan moet je even naar buiten om te kijken of alles goed gaat. Dan moeten wij als beroepsmensen een beetje over glimlachen. Maar goed, die mensen die, die, die, die zitten voor een pleziervaart Dus die hebben niet zoveel ervaring als wij. En ze zien het risico niet. En het komt voordat een, een jachtje zich ophangt in de sluis. Ophangt? Ja. Dan hebben ze het touwtje verkeerd geknoopt. En dat tootje trekt zich vast. En ze Gaat het water zakken? En het water zakken. En dan hangt hij zich op aan de kant. Dan moet je wel ingrijpen. Gaat u foto's maken? Zelfs uh, ja. in de kroeg moet ik kijken wat ik nou weer heb. <laughs> ja, zo ongeveer, ja. <laughs> ja, ja. Droogte. Op vrijdag moet er ook vocht tegenover staan. Dus ging onze verslaggever ook nog even naar de vrijdagmiddagbol. Dat zometeen hier op Radio 1, WNL. Eerst internetservers. Die gaan over van het ene systeem op het andere. Van IPV 4 naar 6. Klinkt allemaal heel erg ingewikkeld. Maar daarvoor heb ik Erik van Uden van routerverkoopbedrijf AWM aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Met Erik van Uden. Wat, uh, wat is dat? IPV? Op dit moment praten we eigenlijk over IP-versie internetprotocol versie 4. En we willen eigenlijk met z'n allen zo snel mogelijk naar IP-versie 6. Ja, want dat zijn uh, adressen, hè? Dat is juist. Op dit moment is het zo dat we bij IP-versie 4, zeg maar, grofweg 4 miljard adressen te verdelen hadden. En die zijn op, dus we moeten iets gaan doen. Ja, dus dan moet er een nieuwe versie komen. Een soort van onnummeren, zoals we dat uh, halverwege jaren 90 hadden. Uh, was het maar waar. Het is een systeem wat eigenlijk helemaal naast IP-versie 4 moet uh, komen lopen. Dus uh, compleet nieuwe adressen. En uh, dat zijn adressen die zitten in apparaten, bijvoorbeeld in, in routers die u verkoopt. Dat is juist. Uh, AVM is de fabrikant van de Fritzbox, die in Nederland onder andere, en ik uh, denk een heel bekende, door gebruikt wordt de Access for All, nee. die ook heel ver is op het gebied van IP-versie uh, 6. Ja, want als je nu naar de elektronica winkel gaat, dan zie je op bepaalde producten ook staan ipv 6 Ready. Ja. En dat betekent Ieder dat ze zelf... klaar zijn voor de toekomst. Ja, iedere zelf respecterende routerfabrikant, uh, of eindelijk randapparatuurvader waar IP in zit, moet ervoor zorgen dat ze geschikt zijn voor IP versie 6. Ja. Omdat we anders nou in de toekomst elkaar blokkeren. Nu heb ik een computer, en daar zit ook zo'n IPv4 adres in, hè? En die computer ja. komt uit 2007. Ben ik er dan klaar voor? Uh, afhankelijk van welk operating system erop zit, als XP. je dus werkt met XP, ja. dan is het uh, officiële antwoord uh, ja, nee. Uh, je moet als consument met de hand dan nog wat doen. Je moet dus met de cons als consument moet je IPv6 aanzetten. Bij Microsoft vanaf uh, Vista en Windows 7 is dat allemaal al geregeld, maar bij XP moet je dan met de hand zelf doen. Wat moet ik dan doen? IPv6 aanzetten. En ja, ja Even een technisch verhaaltje, dat betekent dat je naar de command prompt moet en daar IPv6 moet installeren op basis van drie woordjes uh, en dan werkt het. Ja, dat klinkt mij simpel in de oren... maar ik kan me voorstellen dat uh, er mensen zijn... die hier geen kaas van hebben gegeten. Tegen, tegen wat voor problemen lopen ze op als ze dat niet doen? Nou... Op eerste instantie, uh, voor de goede orde, er gaat nog niet zo heel veel stuk. Laten we daar even gewoon uh, heel duidelijk in zijn. Alleen de groei van het internet wordt beperkt op het moment dat we geen adressen meer hebben. De 4 miljard adressen zijn op. Dus internetproviders hebben in de zin bij de toekomst problemen om nieuwe mensen zeg maar, op een IPv4-adres te geven. Dus die zullen naar IPv6-adressen gaan. Dus het kan betekenen dat als ik achter mijn computer zit en ik ga naar een, een website toe met een IPv6-adres, dat ik dat van mijn computer, de ipv 6 ip 4 computer dus niet kan zien. Dat is juist. En dat is op eerste moment te verwachten in uh, Azië. Omdat uh, helaas in de regio Azië zijn adressen eerder op dan in de regio Europa. Dus daar hebben we het eerder te verwachten. Dat zometeen die mensen websites gaan maken waar alleen maar een ip 6 adres op zit. Ja. Uh, vandaar ook dat er volgende week op 8 juni uh, World IPv6-dag is. Waarbij uh, grote bedrijven in de wereld dus gaan kijken. Maar wat gebeurt er dan als we alles op IPv6 zetten? Erik van Uden van AVM, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Fijne avond. Het is weer vrijdag, dus is het tijd voor de bo En die letters staan natuurlijk voor vrijdagmiddagborrel. Wiege Hemmer zocht vanmiddag de zon op... tijdens het weekende van de rollende keukens. Dat is een evenement bij de Westergasfabriek in Amsterdam. Een terrein vol met mobiele eet- en drankteentjes... En hij liet zich rondleiden door Daan Faber. En Daan Faber is een van de organisatoren. Wij maken hier uh, verse uh, ambachtelijke braadworsten. Zoals uh, vroeger bij de Oude Slager uh, te krijgen waren en nu niet meer. Een hang naar vroeger? Een hang zeker naar vroeger. Uh, terwijl in het buitenland liggen er allemaal goede worsten nog in supermarkten. Maar in Nederland is die tijd uh, voorbij. En wij willen goede worst terugbrengen. U wil dat. Willen meer mensen dat? Is dat een trend? Nou, wij we, we publiceren veel over eten en koken in, uh, in bladen. Waaronder bijvoorbeeld Delicious. En we hadden een artikel geschreven over zelf worst maken. Ja, zijn we werd helemaal plat gebeld om een workshop te geven daarin. Dus ja, je merkt, mensen willen weer weten waar het vandaan komt. En zelf maken. Men is de lopende band zat? Uh, de ik denk de dat, industrie? Ja, ik denk dat mensen de lopende band wel zat zijn. Inderdaad. Ik denk dat mensen, ja, ja, niet iedereen natuurlijk, maar heel veel mensen willen weer weten waar hun eten vandaan komt. Ja, het ene schandaal wisselt het andere af. Dus ik denk dat mensen heel blij zijn als ze iets zien... wat voor hun ogen ambachtelijk wordt gemaakt. Of dat ze het zelf maken. En dat zien we dus hier op dit, Nou, ik noem het bij... Het is een festival eigenlijk, hè? 60 rollende keukens. Dus ja. mobiele eettenten. Moet ik het zo vertalen? Ja, eigenlijk moet je het zo vertalen. We begonnen met twintig wagentjes vier jaar geleden om iets voor het park te doen. Uh, dat samen met een andere ondernemer hier op het uh, terrein bedacht. En dat begon met twintig mobiele keukentjes. En nou, ja, dus, er staan er nu meer dan vijftig. En de een is een, is een uh, uh, reizend broodje op een bakfiets. De ander is er een, uh, een, een kreeft en co. Die zijn eigen wagen helemaal ombouwt tot een kreeftrestaurant. Ja, het, het houdt niet op. Elk jaar zijn we weer verbazen wat er allemaal voor mobiele restaurants door ons rand reizen. Zwart goud. Zwart goud, een bootje zelfs. Ja, ik wil even naartoe. In, in dat bootje wordt volgens mij koffie gemaakt. Maar ook weer waarschijnlijk op een hele mooie manier. Ja, het lullig, Ambachtelijk. Ambachtelijk lullig is. Ik ken niet alle restaurantjes omdat wij het zelf extreem druk hebben. Maar overal is er altijd wat lekkers te proeven. U noemt dat lullig. Is ergens ook wel fijn dat u ze niet allemaal kent. Nee, dat valt is... er nog wat te ontdekken? Dat valt, valt elke dag wat te ontdekken, ja. ja. Dag meneer, wij willen u graag ontdekken. Dat wil zeggen deze tent. Ja. Zwart goud, iedereen denkt aan olie. U denkt aan iets anders. Ja, uiteraard. Je komt niet alleen zomaar een kopje koffie halen, maar je komt ook, er gebeurt van alles als je hier binnenkomt. Soms dan poept de meeuw zelf suiker. Of je krijgt flessenpost van het dak. En er is altijd een zeeman die te woord wil staan en daardoor ga je eigenlijk altijd met een glimlach weer weg. Is die buurman van u een beetje een goede stuurman? Ja, het zelfs kapitein, hij is fantastisch. Ja? Ja. Hij kan alle stormen aan. Allemaal mensen met de passie, hè? Ja, dat is wel een goed woord. Er zijn heel veel mensen met een passie. Of ze nou een, een kreeft door tweeën hakken of hun eigen ambachtelijke ijs maken. Of een Franse crepebak. Iedereen heeft een verhaal hier achter het eten dat ze bereiden. Dat is wel heel erg mooi. Ja. U hier... hebt een verhaal. Ik heb een verhaal. Ja, achter dit eten dat u hier bereidt. En dat zijn uh, broodjes. Appeltaart, brownie. Wat is het verhaal? Het is de vuurman. En ik ben de, de deegvrouw. De deegvrouw. En dat maakt... dat je wel tevreden over die rolverdeling zo? Zeker. Maar je, ik wil niet binnenstaan. U wilt ook niet binnenstaan? Ik wil absoluut niet binnenstaan. Ook niet met deze vrouw? Wilt u niet binnenstaan? Uh, ja, maar dan niet met broodjes bakken. <lacht> wil je ook iets drinken? Omdat er nu natuurlijk... Je hebt het over de en Er staan hier ook hele mooie cocktail shakers. Cocktail shakers? Voor de vrijdagmiddagbord, of? Voor de vrijdagmiddag. Maakt het wel af, hè? Dit zijn de... Heerlijk. De Drive and Shakes. Volgens mij zijn ze er ook voor het eerst dit jaar. En dat is een hele mooie oude Amerikaanse blinkende caravan. Absoluut. Bent u van de drive of van de shake? Uh, hij is van de shake. Uh -huh. En ik rij hier nu weer. Oh, u, u bent van de drive. U bent van de shake. U okay. weet dus alles over uh, wanneer je welk drankje moet drinken. Het is nu zondag, ruim 20 graden. Dus drinken we... Drinken we een begitotje. IJsblokjes in de shaker. Apart, hè? Nou, dit is apart, hè? <laughs> Geweldig, hè? Ik, ik ga dit niet snel vergeten. Oké, okay, nou. Ontzettend bedankt. Zeg het woord. En uh... goed zaken doen hier. Dankjewel. Dag, hoor. Vanaf terrein WNL Zwiergenhemmer met zijn vrijdagmiddagborrel, de Vrijmiebo. Bijna aan het einde van deze aflevering van Avondspitsie op Radio 1. Zometeen op deze zender het programma Brands met Boeken. Daarin een gesprek met journalist Huip Stam heeft een boek geschreven over Haring. Haring, een liefdesgeschiedenis. Zo heet dat boek. Het gaat over de geschiedenis, de economie en de cultuur van de Nederlandse Haring. Dat zal lekker ruiken hier op Radio 1. En maandagavond is WNL terug op deze zender met Avondspits. Wat WNL betreft, dus tot dan. En tot die tijd zijn we op het internet te vinden via avondspits.fm. Een heel prettig weekend.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 Ga naar nrc.nl slash ipad 2 of bel 0800 0808. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ook vanaf het Holland Festival. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl Dit is Radio 1.